11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Postbedrijf Cent neemt concurrent Selectmail over. Cent verwerkt jaarlijks 450 miljoen poststukken. Het bedrijf is sinds 2001 actief op de Nederlandse markt. Selectmail is onderdeel van DHL, een dochter van Deutsche Post. Cent heeft op de postmarkt een marktaandeel van zo'n 10 procent. Voor Selectmail is dat rond 5 procent. Het bedrag dat cent voor SelectMail betaald is niet openbaar gemaakt. Het postbedrijf wil de twee bezorgnetwerken geleidelijk in elkaar laten overgaan. De Nederlandse mededingingsautoriteit moet de overname van SelectMail nog goedkeuren. De Opta heeft een bedrijf bestraft voor het op grote schaal versturen van ongevraagde sms'jes... zonder dat mensen zich konden afmelden. Het bedrijf SDMP kreeg een boete van 550.000 euro, de Opta. Consumenten konden dus op een website hun mobiele nummer invoeren... Op het moment dat zij kans wilden maken op een prijs. Bijvoorbeeld een mooie laptop of een mobiele telefoon. En het bleek dat zij vervolgens aan een sms-abonnement vastzaten En ook geen afmeldmogelijkheid werd geboden. Waardoor consumenten helemaal niet meer wisten hoe ze van de berichtjes af konden komen. Maar wel dus elke keer voor 1,50 euro een sms-bericht blijven ontvangen. SDNP verzond zeker 10 miljoen sms'jes, zegt opta. De Duitse economie maakt de sterkste groei sinds de hereniging in 1990 door. Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek groeide de economie... het afgelopen jaar met 3,6 procent. Vooral de export naar Azië is flink omhoog gegaan. Duitsland is na China de grootste exporteur ter wereld. Verder stegen de investeringen door bedrijven en de consumentenbestedingen. Voor dit jaar wordt een groei van meer dan 2 procent verwacht. Asielzoekers die herhaald beroep aantekenen... tegen de afwijzing van hun asielaanvraag... mogen dat niet meer in Nederland afwachten. Dat heeft minister Leers besloten wil zo voorkomen dat asielzoekers voortdurend in beroep gaan om hun verblijf in Nederland te rekken. De eerste keer dat een asielzoeker tegen een afwijzing in beroep gaat, mag de uitslag nog wel in Nederland worden afgewacht. Als het beroep wordt afgewezen omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn, kan er wel opnieuw beroep worden aangetekend. Maar de asielzoeker kan dan, voordat er een uitspraak is, worden uitgezet. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Het is 5 tot 8 graden. Ook vanavond, vannacht en morgen valt er flink wat regen. Het blijft de hele week wisselvallig. Nou, We hebben even verkeersinformatie: files op de A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam bij Maarsen 3 kilometer. En vanuit Amsterdam naar Den Bos bij Knoop het Ouderrijn 5 kilometer. Varaan Radio 1 Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Ik ga u voor. Volgt u mij? Nou, ik leid u dit uur. En dat is wat u gaat horen allemaal. De Rus, Yevgeny Plushenko, werd Europees wereld- en olympisch kampioen kunstschaatsen. In Nederland komt die sport met een imagoprobleem... maar er zijn nu toch drie Nederlandse jongens die langzamerhand het topniveau aankunnen. En de gids.fm zocht er één op. Turks-Nederlandse jongeren keren zich af van de samenleving... mede omdat ze zich buitengesloten voelen. Dat was de boodschap deze week van een aantal Turkse organisaties. Onderzoekster Trespels Pels reageert erop en ik praat zo meteen met haar. En vanaf deze week richten we de aandacht op de Provinciale Statenverkiezingen. Die gaan niet alleen over de provincie, maar zijn ook bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer... en dus voor het voortbestaan van dit kabinet. En zoekt u contact of beeld? Surf naar de links worstelt met het besluit over de politiemissie naar Afghanistan. Vanavond gaan ze in Utrecht in een besloten partijbijeenkomst praten over wat wijsheid is. Aan de telefoonpartijvoorzitter Henk Nijhoff, meneer Nijhof, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Uit een peiling blijkt dat 75% van de kiezers tegen die nieuwe missie naar Kunduz is. Laat de fractie zich leiden daardoor in haar oordeelsvorming. Nee, als we onze uh, oren moesten laten hangen naar opiniepeilingen, dan en we bijna de grootste partij van Nederland. Dus dat doen we maar niet. Nee, we, we maken daarin onze eigen afwegingen. En uh, we hebben nog heel veel vragen, zoals uh, al eerder gezegd. En we hebben nog heel veel kritische vragen. Dus, uh, maar ook niet als straks ja. blijkt dat inderdaad drie kwart van uw partij tegen is. Wat zal de fractie dan doen? Nou, uiteindelijk mag de fractie daarin natuurlijk zijn eigen afwegingen maken. Zoals ieder individueel Kamerlid dat, uh, dat ook moet doen bij dit soort uh, uh, principiële kwesties. En laat u dat gebeuren? Uh, ja. Kijk, juridisch is het zo dat de Kamerfractie uh, niet gehouden is aan de uitspraak van, uh, van, van de partij. Maar het is natuurlijk wel verstandig om goed te luisteren naar wat, wat de partij vindt. En dat, uh, dat doen we vanavond en dat doen we op het congres Het congres is uh, 5 februari. En daar wordt zonder twijfel een motie ingediend... vertelde u gisteravond in het Nieuwsuur... over de politiemissie. En als daar dan uitkomt... dat er overgrote meerderheid tegen is... Maar dan... Ja, als... als dan, dan zullen we uh, ons knopen tellen... en kijken wat we dan moeten doen op dat moment. Daar zult u uh, toch vast uh, al over nagedacht zijn... hebben, meneer Nijland Als voorzitter moet u... Uh, voor de troepen uitgaan. Ja, maar ik ga u niet vertellen welke afwerkingen... ik op dat moment ga maken. Dat is er heel sterk afhankelijk van... De, de toonzetting van die motie, et cetera, en de inhoud van die motie. Dus we zullen daar uh, heel zorgvuldig mee omgaan en de fractie zal ook heel goed naar de achterbal luisteren. Dat, dat, dat, dat, dat, dat belooft u, de fractie zal heel want het zou toch buitengewoon curieus zijn als die motie met overgrote meerderheid wordt aangenomen en dat de fractie inderdaad dat eigen juridisch uh, gerechtvaardigde standpunt gaat innemen. Ja, ik ik denk niet dat het verstandig is als de fractie tegen een, een partijstand op ingaat. Maar nogmaals, het zal ook heel sterk afhangen van de inhoud van die motie en de toonzetting van die motie. En uh, belangrijkste vraag is eigenlijk, gaat GroenLinks- het rechtse kabinet aan een meerderheid helpen? <laughs> ja, ik vind dat je bij dit soort uh, uh, zaken niet, niet moet kijken van uh, uh, is het nou een rechtse meerderheid die in ieder geval een meerderheid helpt of uh, is het een linkse meerderheid die aan de meerderheid helpt. Wat om gaat is dat je daarin je eigen afweging maken, dat moet je zo gewetensvol mogelijk doen, zeker in dit bij dit soort missies. En stel nu dat GroenLinks kiest voor die politiemissie, brengt dit dan de linkse samenwerking nog naderbij? Nou, ik denk niet dat het een weg hoeft te drijven tussen uh, de linkse partijen, we hebben daar allemaal onze eigen afwegingen in te maken. en Meent gemaakt... u dat echt? Ja, dat meen ik echt. De partij van Aanbeek heeft in het verleden missies gesteund die wij niet gesteund hebben en omgekeerd... Uh, dus ik, uh, ik denk niet dat dat uh, van grote invloed zal zijn op uh, de bereidheid binnen links om tot samenwerking te komen. Is uw trein al gearriveerd of uh, u wacht nog altijd, hè, geloof ik? Welk perron staat u? <laughs> ik ben op weg aan naar Den Haag, het station. En uh, ik, ik ben uh, me gaan lopen omdat ik anders in de bus moest. Echt GroenLinks, hè? Is het de bedoeling van vanavond om de tegenstanders om te praten? Wat zegt u? Of het de bedoeling is om tegenstanders om te praten vanavond op de besloten nee, nee, bijeenkomst? De bedoeling, de bedoeling is om goed naar elkaar te luisteren. Dus de fractie zal heel goed luisteren naar de experts die we vanavond bij elkaar hebben gevraagd. En, uh, en omgekeerd uh, zullen de experts ook goed luisteren naar, uh, naar de fractie. En ik hoop dat we na afloop in ieder geval kunnen zeggen dat we een uh, vruchtbare bijeenkomst hebben gehad. Waarbij we heel veel nieuwe informaties uh, boven water gekomen. Maar na afloop van die bijeenkomst weet u dus vanavond uh, hoe de zaak ervoor staat? Nee, nog niet. Want dit is, nou. uh, dit is, dit, nee, dit is een uh, bijeenkomst. Waarbij we leden hebben uitgenodigd uh, om mee te komen praten over deze missie. En uh, hoe de partijen er verder in totaliteit over Dat zal waarschijnlijk pas duidelijk worden op het congres. Meneer Nijhoff, wat heeft u in uw mond? Mail? Nee hoor. Volgens mij uh, praat ik er heel hoop over. Dank u wel. Oké. Okay. De vier minuten zijn nou om. Ik wens u veel sterke verhalen. Dank u wel. De Gids.fm Kunstschaatsen voor mannen is niet echt een populaire sport. In de winterperiode is er vooral veel aandacht voor baanwedstrijden. En iedereen kent dan wel Sven Kramer en Mark Tuitert. Maar weinigen kennen Boyito Mulder, Nederlands kampioen kunstschaatsen bij de Heren. En toch zijn er jonge jongens die kiezen voor deze sport. Kevin Andrioli is één van de drie jonge talenten die bijna dagelijks traint. Vorig jaar werd hij kampioen bij de debutanten en dit jaar won hij daar zilver. Verslaggever Jan Peels was bij één van die vele trainingen. Ik ben Kevin Andrioli, ik, uh, ik doe kunstschaatsen, ik doe dit nu al vijf jaar en dat is mijn ding. En Kevin is met zijn 13 jaar de jongste die hier aan het trainen is op bondseis. Ja, nou, bondseis van de KNSB, hè. de KNSB betaalt dit. En dan zegt Willy van Veen, topsportcoördinator bij de KNSB, ja. want ja, het is een hele dure sport. Hè. Een hele dure sport, ja. Het is uh, soms voor de ouders bijna niet op te brengen. Dus wij als KNSB zijn blij dat wij daar ook iets toe uh, kunnen bijdragen. Wat maakt Kevin nou een talent? Kevin heeft gevoel voor springen. Kevin moet nog wel veel leren. Maar hij is uh, leuk op het ijs. Hij kan het uh, presenteren. Hij is ook nog jong, hè, 13 jaar, ja, een paar is jaar hij redelijk bezig. Oud, hoor. Is voor dat oud? Ja, voor het is dat al redelijk oud. Maar uh, ja, mede omdat hij een jongetje is. Uh, willen wij hem graag ondersteunen. U zegt al, dat omdat het een jongetje is, dat maakt het al bijzonder? Nou, niet bijzonder, maar we hebben zo weinig jongens. Dus als we jongens hebben met potentie, uiteraard wel, dan willen we wel ze ondersteunen. Zo. Dat was een eindeloze pirouette. Ja, valt wel mee. kan beter, maar het ging wel goed. Hoezo? Wat kan beter? Ja, ik kan beter draaien en je kon beter staan, maar hij was niet slecht. Want dat gaat om... Millimeter werk, zo'n pirouette draaien. Nou, hoe laag je zit en hoeveel draaien je doet, posities, hoe je zit. Er zijn heel veel dingen waar je op moet letten. Wat ga je nu doen? Ik ga nu een, een pirouette anders doen, een, een wagenpirouette, maar die deed ik eigenlijk net ook in die pirouette met meer dingen, maar nu doe ik uh, alleen die eerste ding. Kom muziek? Nee, dat is niet voor mij. Vaak is er muziek op om een beetje anders te ah, Oké. Okay. Nou, ja, Even tussen het trainen door. Kerstin, ja, je zult die vraag al heel vaak beantwoord hebben. Maar hoe ben je erbij gekomen om te gaan kunstschaatsen op zo'n jonge leeftijd? Ja, ik, ik ken iemand, die schaatste ook. En ik dacht, dat ziet er leuk uit. En ik wil het ook wel een keer proberen. Was dat een jongen of een meisje? Een meisje. Een meisje? Ja. Want ja, er zijn niet zoveel jongens die het doen, hè? Nee. Heel veel jongens vinden het raar als ze dat doen, maar... Ja, wat, wat zeg je dan? Ja, maakt mij niks uit als ik het maar leuk vind. Jij vindt het mooi? Ja. Ondertussen is er een meisje hier bezig met een, met een, met een kuur, met muziek, hè? Ja. Zo heet dat? Dat ja. kun jij ook? Ja. Maar... Alles wat zij doet? Hoog springen, pirouetten draaien? Ja, ik kan het ook. Ja, maar we doen niet allemaal hetzelfde. We, doen... we trainen wel allemaal. Dus iedereen denk... heeft zijn specialiteit. Wat, is... wat kun jij heel erg goed? Uh, vooral mijn sprongen. Sprongen? Ja. Ja, ik kan wel in enkele sprong, dat is maar één draai... maar met dubbel ben ik nog aan het oefenen, dat zijn twee draaien. Dan heb je een prachtig t-shirt op, Daar staat op damn cool. Is kunstschaatsen cool? Ja, ik vind van wel, ja. Het is gewoon lekker. Ja, je zegt het al, cool, fris gewoon. Fris? Ja, gewoon. Omdat het koud is hier in die hal. Ja, je hebt het niet zo snel heet. en Het is lekker, lekker bewegen, lekker schaatsen. En jij kunt het gelukkig ook heel erg goed. Ja ik, ja, ik mag er niet opschrijven, maar ik kan het wel. Ja, als je een keer een Nederlands kampioen geweest bent, dit jaar zilveren medaille, dan hoor je bij de beste. En ben je een talent. Ga je er ook heel lang mee door? Uh, ja, ik wil er echt heel mee door. Ik wou vorig jaar stoppen, maar toen had ik een weddenschap met Waarom iemand. Waarom dan? Ja, ik, ik had te weinig tijd voor andere dringen, maar... Want wat, wat wil je dan nog anders doen dan schaatsen? Ja, ik, ik moest elke dag schaatsen. Ik had nooit tijd om met vrienden af te spreken of zo. Maar nu maakt het niet meer, meer zoveel uit. Ik, ja, ik zit nu op de middelbare school in het tweede jaar en dan spreek je niet meer zo vaak met iemand af. En mijn vrienden wonen bijvoorbeeld in en En jouw vrienden die vinden het ondertussen ook uh, heel goed dat Kevin aan het uh, kunstschaatsen is. Ja, ze, vind, ze zeggen allemaal dat ze het dom vinden, maar... Hoezo? Zeg je dat nog steeds? Ja, maar als ik een wedstrijd heb, dan vragen ze al, alfijn, ja, hoe ging het en alles. En was vroeger niet eerst de vraag van hoe hard heb je gereden dan? Ze vroegen altijd eens wat voor schaatsen doe jij? En ze denken ze altijd ijshockey, maar ik zeg ja... dat is. Nou, ijshockey of, of met Noren hard ze ja, natuurlijk, ik zeg, hè? ik zeg gewoon, ja, ik doe kunst en Dan zeggen misschien, ja, dat is voor mij doen, zeg ik. Als ik het maar leuk vind, ja. Dat is nog steeds een beetje in het beeld ook bij je, ook bij je vrienden. Uh, ja, maar het is wel verminderd. En terwijl uh, er flink getraind wordt en pirouetten worden gedraaid... zitten de moeders van al deze talenten op de tribune te kijken. Trots natuurlijk, hè? Ja, hoor. Heel trots. En het is bijna dagelijkse kost, begrijp ik, voor u om zo te zitten kijken? Ja. Hoe is dat? Mm, soms heel vermoeiend. En soms ook helemaal niet leuk. Maar ja, het hoort er allemaal bij. Hè? Maar het is een talent, dus dan heb je dat ervoor over als ouders. Zolang hij het leuk vindt, heb ik het ervoor over. Als hij het niet meer leuk vindt, dan zal ik ook de eerste zijn die zal zeggen: uh, stop er maar mee. Ja, Want dat hoor je wel eens over kunstschaatsen. Ja, die kinderen worden onder druk gezet, er moet flink gepresteerd worden en zo. Dat kan je rustig proberen, maar ik denk niet dat je dat langer als een half jaar volhoudt. Want als jij uh, iedere dag met ruzie je kind mee moet nemen naar een training. en dan jij zit te verwijten anderhalf of twee uur op een training. dan heb je het wel snel gehad. Dus... Want zo lang duurt het. Is het daarmee ook een dure sport? Ja, heel duur. Ja, en wat kost dat dan zo'n jaar, uh, Kevin, op, op de baan houden? Nou ja, per maand ongeveer uh, snel 300 euro. En dan hebben we het niet over de materiaalkosten. Ja, het is gewoon een dure sport. Zo'n zo dag als vandaag, want dit is dus bond, ijs. Uh, ja, dat, is, dat is een dus extraatje. Is, ja, dus dat, dat, heb je dan, dat voordeel heb je als je kind goed gepresteerd hebt. De bond die uh, sponsort daar dan in. En dan uh, krijgen ze het ijs gratis. En trainsten moet je dan betalen. Maar goed, het scheelt in ieder geval alweer in de kosten voor het ijs. Er nou, zijn ouders die langs de lijn bij het voetbal uh, zitten. die denken van: hé, hey, mijn zoon uh, die gaat AC Milan halen. Mm -hmm. Wat denkt u van Kevin als u hier zit te kijken? Het zou leuk zijn als hij uh, de senioren gaat halen hier in Nederland. En uh, het zou ook nog leuk zijn als hij dat misschien een keer als kampioen kan worden. Maar uh, nou ja, Olympische Spelen, we moeten wel redelijk blijven. Hè? Dat geloof ik niet. Maar een potentieel Nederlands kampioen? Nou ja, als hij zijn best doet, dan, uh, dan moet het allemaal kunnen. En daar gaat hij vanuit. Dus dan is het goed. Als hij daarvan uitgaat, dan is het goed. Dan is het zijn doel. De moeder <laughs> van Kevin, Jolanda de blok was dat. Opletten dus over een paar jaar of Kevin Andrioli schittert op het ijs. Op die prachtige schaatsen. Ray Davis is een goede singer-songwriter. Was natuurlijk altijd de voorman van The King. De King samen met zijn broer Dave. Hij heeft nu een uh, album gemaakt met allerlei artiesten... om oude nummers weer het nieuw leven in te blazen. Bruce Springsteen bijvoorbeeld, maar ook Lucinda Williams... En niet te vergeten Jackson Brown en Metallica doet bene mee op dit album... met You Really Got Me, dat is ook een lekker raar nummer. En in dit geval draai ik Dead End Street met Amy MacDonald. En Dead End Street is bekend van Hey Hey... the ceiling and the kitchen sink is leaking out of work and got no money i signed a Sunday joint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 both want to work so hard, but we Glasgow. Nice working with you. The pleasure's all mine. Cheers. No problem. Dead and street. Dead and street. Dead End street. Head to my feet. Ray Davis interviewt Amy MacDonald aan het eind van Dead and street. Ik vind het origineel eerlijk gezegd veel beter. Ga maar. Turkse Nederlandse jongeren staan er niet goed voor. Dat schrijft een aantal professionals in een open brief aan de Volkskrant. De binding met de Nederlandse samenleving neemt snel af... waardoor de jongeren in een isolement dreigen te raken. In de studio in Amsterdam zit Trace Pels. Ze doet al jarenlang onderzoek naar opvoeding in etnische minderheidsgroepen. Mevrouw Pels, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u die problematiek zoals geschetst door een aantal organisaties deze week? Turkse organisaties? Ja, ik denk uh, dat ze de vinger op de zere plek leggen. Het is niet op, uh, op alle fronten... Uh, um uh, ...zo moeizaam gesteld met de Turkse jongeren. Maar zeker als het om hun, zeg maar, sociaal-culturele integratie gaat... ...dan uh, laat hij nog wel wat wensen over. En ja, wat betekent dat, die sociaal-culturele integratie, dat hij te wensen mm. overlaat? Uh, nou, we zien toch uh, dat ze zich sterk bepalen tot de eigen etnische kring... Uh, ...weinig mengen met uh, de Nederlandse omgeving... ...en zich ook sterk uh, oriënteren, blijven oriënteren, moet ik eigenlijk zeggen... ...op, uh, op Turkije en op de eigen Turkse gemeenschap... En minder op de Nederlandse samenleving, zoals bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren dat doen. En is dat toegenomen de laatste tijd? Ja, um, ik zou zeggen, dit is in feite uh, een kenmerk wat, uh, wat we altijd al hebben gezien. Maar de laatste jaren neemt het nog wel toe... Uh, neemt eigenlijk de aversie tegen de samenleving toe en dat heeft uh, heel erg te maken met uh, huidige politiek uh, het, uh, het politieke klimaat en um, ja de stigmatisering die jongeren ervaren als allochtoon en ook als moslim. We zien u deel, dat is een uh... Universitair docent aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de jongere redactie van de Unie Confetti in Rotterdam, die zegt mm. ja, het van alle jaren het is altijd zo geweest ja. dat de Turken zich hebben gericht op Turkije en op hun eigen gemeenschap, ook hier in Nederland. Ja, nou, zoals ik zeg, dat klopt ook. Maar het, het uh, is de laatste jaren wel uh, verergerd. En dat heeft te maken met het uh, politieke klimaat en het klimaat in het uh, publieke debat. Uh. Er wordt er vaak gesproken over de gesloten Turkse gemeenschappen. Ja. Ja, is die dat dat, is, dat speelt een belangrijke rol. Dat is ook al een, geen nieuwe kwestie. De Turkse gemeenschap is veel meer gesloten dan bijvoorbeeld de Marokkaanse. En dat betekent voor jongeren ook veel druk. Veel druk ook om binnenboord te blijven. Om niet te veel zich te richten op de buitenwereld. En ook een behoorlijke beperkingen en, en benauwenis. In welke beperkingen, welke benamingen, welke druk wordt er uitgeoefend? Geef eens wat voorbeelden. Nou, de druk om zich niet, uh, om niet te veel te vernederlandsen, om zich niet te sterk te oriënteren op de buitenwereld, om uh, vooral Turks te blijven onder de Turken um, he, en, en om niet uh, ook uh, te, te veel te vernederlandsen. En heeft dat verschillende effecten op jongens en meisjes? Ja, jongens hebben, dat, dat geldt in, in alle culturen eigenlijk veel meer vrijheid. Die kunnen hun vleugels wat meer uitslaan. En meisjes worden van huis uit meer beperkt. Die, die kunnen dan wel naar school. Die kunnen dan wel naar, ook naar, tegenwoordig naar de universiteit. Maar daarbuiten worden ze toch sterk, heel sterk beperkt in hun bewegingsvrijheid. En dan zeggen die Turkse onderzoekers... ja, dat heeft ook te maken met het klimaat hier in Nederland. Dat is wat killer geworden allemaal, zeker ten opzichte van um, allochtonen. En dat heeft natuurlijk ook zijn effecten. En daardoor worden ze misschien veel meer richting moskee gestuurd... Ja, nou, dat is een, een beweging die we eigenlijk denk ik onder alle moslimjongeren zien, van alle uh, origines. En zeker ook onder Turkse jongeren. Dat de uh, laatste jaren uh, er sprake is van een, nou je zou kunnen zeggen, een re-islamisering. Dus een uh, sterkere toeneging tot, uh, tot uh, uh, het geloof en een sterkere id identificatie daarmee. En dat heeft zeker te maken met het kille klimaat. En dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes? Ja. Dat geldt voor beide. Kijk, voor meisjes komt er nog bij dat um, uh, je een goede moslima betonen... ook bepaalde voordelen heeft van meer bewegingsvrijheid. Als je laat zien dat je het goed doet... en dat je uh, uh, je houdt aan de normen en waarden die met de islam samenhangen... dan kan je uh, daarmee wat meer bewegingsvrijheid... en onderhandelingsruimte creëren voor jezelf. En hoe uitzicht dat in hun gedrag? Bij jongens... Om te beginnen? Nou, meer uh, praktiseren, hè? dus uh, mag bij jongens ook meer naar de moskee gaan, de moskee is uh, van oudsher... Maar niet meer... kwaad worden op de Nederlandse samenleving? Ook, ja, maar dat, dat, uh, en dat, dan heb je het niet per se over dezelfde jongeren, hè? er zijn verschillende bewegingen. Dus je kunt, uh, uh, je, je, je ziet aan de ene kant die islamisering en aan de andere kant kan het zich ook uiten in verzet en bijvoorbeeld uh, een uh, meer gerichtheid op Turkije wat je toekomst betreft, Hè, dus dat uh, je ziet veel jongeren nu plannen maken om uh, in Turkije een toekomst op te bouwen, bijvoorbeeld een on onderneming op te zetten. Maar niet zoals de Marokkaanse om... jongeren agressie en criminaliteit, althans bij een gedeelte. Nee. Nee, wat je bij Turk wel ziet, maar dat is, dat is een fenomeen wat nauwelijks zichtbaar is, uh, uh, is uh, meer georganiseerde criminaliteit. En dat kun je ook weer in verband zien met, uh, met uh, ja, die hechtheid van, van de Turkse gemeenschap. En, uh, maar op dit moment uh, manifesteren jongens zich niet zo op straat, niet zo met overlast en agressief gedrag als uh, bijvoorbeeld Marokkaanse of Antilliaanse jongens. Hebben meisjes daar problemen mee? Um, meisjes laten eigenlijk op dit moment duidelijker zien... dat er het een en ander aan de hand is in de Turkse gemeenschap. Want onder hen zie je een behoorlijke mate van depressie. Veel meer dan bij andere groepen. En ook een behoorlijke mate van suïcide. Dus uh, dat, dat geeft wel aan dat die druk die ze eigenlijk van beide kanten ervaren, hè, ik vind dat wel goed om te benadrukken, zowel vanuit uh, de eigen gemeenschap als vanuit de Nederlandse omgeving, je kan het eigenlijk nooit goed doen, dat die druk ertoe bijdraagt dat ze psychologisch uh, in de knel uh, raken. Meer depressie, meer zelfmoord, dan moet ja. de Nederlandse overheid toch gewaarschuwd zijn geweest? Um, ja, maar het gaat, um, nou, niet bij zelfmoord natuurlijk, maar de bij depressie om problematiek die, die je niet zo makkelijk ziet. Hè? En waar je ook niet zo last van hebt. Uh, we hebben veel meer last als uh, samenleving van, van, van overlastgevend gedrag, agressie en criminaliteit, kleine straatcriminaliteit. Dus je ziet ook altijd dat dat soort gedrag sneller de aandacht opwekt, ook bij de overheid, en sneller tot beleid uh, leidt. En gaan die meisjes daarmee naar de dokter... Doen ze dat of houden ze dat ook binnen de gemeenschap? Ja, um, ja want dat is een sterke neiging. Dat zie je ook bij meer groepen overigens uh, om de problemen binnenboord te houden. Binnen binnenkamers, binnen de gemeenschap. En de afstand tot onze voorzieningen is vaak ook nog behoorlijk groot. Dus uh, mensen lopen ook niet zo gauw naar, uh, naar de huisarts. gaat nog maar naar allerlei andere voorzieningen van bijvoorbeeld uh, geestelijke gezondheidszorg. De, uh, lopen mensen niet zo gauw toe. En die jongeren die zich meer richten op Turkije... alhoewel dat volgens ons deal altijd het geval is geweest... Hmm. maar in ieder geval meer op de islam... Um, yeah. dat, dat levert het gevaar op dat zij gaan radicaliseren? Nou ja, dat, dat kan natuurlijk uiteindelijk het gevolg zijn. Hè. We zien dat bij de Marokkanen, we moeten het ook een beetje relativeren... het gaat maar om een heel kleine fractie. Maar uh, we zien toch een toenemende orthodoxie. Uh, en, en dat gebeurt ook onder Turkse jongeren. Het is één van de factoren die, leidt tot, uh, die kan leiden tot radicalisering. En de tweede factor is in feite waar we het net over hadden... Hè, die vervreemding van de samenleving, het niet meer hier thuis voelen... En, uh, en de derde factor hebben we het ook over gehad, dat is eigenlijk de vervreemding van je eigen familie en de uh, en, en, die, die druk die daarvan uitgaat. Dus uh, er is eigenlijk van alle kanten, op dit moment uh, uh, uh, uh, uh, zitten jongeren van alle kanten in de knel en dat kunnen allemaal uh, uh, factoren zijn die, uh, die uh, tot radicalisering aanleiding geven. En wat zouden Turkse ouders hier dan anders kunnen doen in de opvoeding van hun kinderen? De voorstelling zo te horen. Ik hoor in ieder geval geen verbinding meer met Amsterdam. Mocht u vragen hebben of opmerkingen over dit gesprek, dan kunt u reageren op de Gids.fm en de reacties van u thuis of waar u ook zit. En als u onze website weet te bereiken, dan uh, weet u de gids.fm. Uh, zit er wel een knop op waarop u vragen kunt stellen. Het is allemaal heel uh, eenvoudig. Ondertussen wacht ik natuurlijk op twee spels, kijken of zij terugkomt.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 Quand elles aimeraient que l'on se rende, on le connaît bien et atteste la manière, on se fout du reste, même si un jour.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 Hit in België vorig jaar, dus afgelopen jaar 2010. En dat nummer heet Kesseke Jem Sa. En het komt van Soares, net bij Radio 1. Het NOS-journaal. Goedemorgen. Twee postbedrijven in Nederland gaan samen. Cent neemt concurrent Selectmail over. Cent is sinds 2001 actief op de Nederlandse postmarkt. Selectmail is onderdeel van DHL, dochter van Deutsche Post. Het marktaandeel van Cent ligt rond de 10 procent. Voor Selectmail is dat zo'n 5 procent. Het referendum in Zuid-Soedan over onafhankelijkheid is in elk geval rechtsgeldig. Na drie dagen heeft meer dan 60% van de kiezers zijn stem uitgebracht. En 60%, dat is het minimumpercentage dat was afgesproken om het referendum geldig te verklaren. De Duitse economie maakt de sterkste groei door sinds de hereniging in 1990. Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek groeide de economie het afgelopen jaar met 3,6%. Vooral de export naar Azië is flink omhoog gegaan. En de Opta heeft het bedrijf SDMP bestraft voor het versturen van betaalde sms-berichten... Mensen moesten op een website een 06-nummer geven en maakten dan kans op een laptop. Vervolgens kregen ze sms'jes, A150, waarvoor ze zich niet konden afmelden. Daarom moet het bedrijf SDNP 550.000 euro boete betalen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden in Rotterdam staat er op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Een file bij knooppunt Vaanplein, 2 kilometer. Vara, Radio 1 degids.fm Met Felix Beurlews. Als u nog een half uurtje bij me blijft... dan hoort u wat er onder de Duitse bedden ligt. Een polnische poetsvrouw klapt uit de school in de wereld ontvangen. En hoe makkelijk zo'n Sudoku kan zijn. Gewoon met zo'n programma op je mobiele telefoon, zo'n app. En dat het Gelderse Elburg nog niet zo heel veel weet... over de provinciale statenverkiezingen van 2 maart aanstaande. Ik praat nog steeds met onderzoeker Trey over de situatie van Turks-Nederlandse jongeren... Een deel daarvan raakt steeds meer geïsoleerd... omdat ze in de klem zitten tussen de Nederlandse samenleving... en de Turkse gemeenschap, hun familie... en de opvattingen die daarin heersen. Mevrouw Pelts is onderzoekster van het Verwij jonker instituut in Amsterdam. Zit ook in Amsterdam, we hadden verbinding met haar. Maar eh, die vloog eruit, maar we hebben gelukkig nog weer de ouderwetse telefoon gevonden. Mevrouw eh, Pels. Is het zo ja. dat dit wat er wordt beschreven voor uh, Turkse jongeren... ook in mindere mate geldt voor Marokkaanse? Daar heeft u onderzoek naar gedaan, hè? Ja. Um, um, je, je kunt beide groepen eigenlijk op uh, een aantal belangrijke punten... met elkaar vergelijken. Het, uh, het belangrijkste is eigenlijk dat... Um, um, voor, voor de ontwikkeling van jongeren het beste is als ze een dubbele loyaliteit mogen hebben. Dus zich zowel uh, mogen uh, verbinden met de Nederlandse samenleving als verbonden mogen blijven met de eigen achtergrond. En, en hebben ze nu het eigen... idee dat dat ja. niet mag dan, die dubbele uh, die... Ja, nou ja, dat wordt eigenlijk, uh, hun eigenlijk van beide kanten ontzegd, hè? om het maar even zwart wit te zeggen. Dus uh, de Turkse gemeenschap uh, vindt neig je niet te veel toe naar de Nederlandse samenleving. En de Nederlandse samenleving zegt het omgekeerde. Van je moet assimileren, je moet integreren en eigenlijk alleen loyaal zijn aan ons. En voor uh, jongeren, voor hun ontwikkeling is dat nou net het stomste wat je kan doen. En het afdwingen van die keus dat zorgt dus ja. voor problemen moet jongeren niet voor die keuze stellen. En uit uh, nationaal en internationaal onderzoek blijkt eigenlijk dat die dubbele loyaliteit um, uh, het, het, het allerbeste is voor uh, het welbevinden van jongeren en ook voor hun succes in, in de nieuwe samenleving. En geldt dat ook voor de dubbele nationaliteit? Ja, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk een symbool daarvan. Hè? Um, een dubbele nationaliteit, dat, dat, kun je, dat staat natuurlijk in zekere zin ook voor een dubbele... Uh, ...culturaliteit, een dubbele loyaliteit. En uh, ik vind dat, uh, dat jongeren sowieso, migranten, niet, uh, niet moeten ontzeggen... ...omdat het eigenlijk uh, uiteindelijk beter is voor hun integratie... ...om ze die link met de eigen, eigen achtergrond uh, te laten behouden. Ja, vindt u dan dat, Als je dat uh, niet dat doet, mensen... dan schieten ja. mensen in de verdediging... ...en dan ben je eigenlijk verder van huis. En als je dat niet doet, uh, dan, dan krijg je dit, dit soort problemen dus. Maar moeten allochtonen, ook uit Turkije en uit Marokko... niet verplicht inburgeren en zich aanpassen? Dat moet natuurlijk ook. En dat, uh, nee, hè, dat, dat is in het verleden uh, te veel verwaarloosd. Dus bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal is uh, van enorm belang. Ook uh, dat ouders de taal spreken. Dat is ook van, heel, van groot belang voor de opvoeding van kinderen. ...en inburgering, daar geldt hetzelfde voor. Dus daar moeten we veel aandacht aan blijven besteden. Een andere vraag van iemand, even kijken, ik kan de naam niet goed lezen... ...maar de vraag is, zijn Turken vergelijkbaar met Chinezen? Je hoort ze immers niet, omdat ze in een eigen gemeenschap zitten en blijven zitten. Ja, ik vind het een goede vergelijking. Ook bij de Chinezen zie je inderdaad dat alles binnen huis blijft. En... Um, He, dat, er, dat, dat, dat kinderen eigenlijk enorm onder druk staan eh, vanuit de gemeenschap om dat zo te houden. En daarom merken we er nog weinig van. Maar ik zeg eh, expres nog, omdat eh, op een gegeven moment, naarmate eh, kinderen zich in deze maatschappij verder ontwikkelen, de bom een keer zal moeten barsten. Dat voorspelt u? Ja, dat... Ja, dat voorspel ik wel. Omdat deze maatschappij vraagt uh, toch autonomie van, van individuen. Vraagt een zekere mate van individualisering. Uh, om je hier staande te houden ook. En uh, dat betekent uh, dat je ook enige vrijheid moet hebben... ook in die eigen gemeenschap. Moeten Turkse organisaties en dus uh, waarschijnlijk ook Chinezen en Marokkaanse weer meer subsidie krijgen om dit probleem op te lossen? Nou, ik ben daar zelf niet zo voor en dit. Ik denk niet meer dat dit iets is wat je nog in het beleid zult zien uh, terugkomen. Die uh, eigen organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid. Um, ik denk dat we veel meer moeten inzetten op. Uh, uh, ...nou ja, allerlei uh, middelen om de integratie in de Nederlandse samenleving beter te laten verlopen. En uh, allerlei problemen op te lossen. Nou kijk, we, we, uh, een, een van de zaken die we nog niet bespraken is uh, dat jongeren op dit moment uh, heel veel moeite hebben... ...jongeren met een vreemde achternaam, om een stage te krijgen. Uh, ook hun uh, positie op de arbeidsmarkt... Uh, uh, wordt bedreigd omdat er gewoon discriminatie is op, op achternaam, op, op etniciteit. En dat zijn zaken die veel en veel belangrijker zijn, zijn. Want uiteindelijk zijn de kansen in deze maatschappij, dus de sociaal-economische positie, is toch echt maatgevend voor een uh, betere ook culturele integratie. Onderzoeker Treespels van het Verwij Jonker Instituut, hartelijk dank. Graag gedaan. Vara. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Willem Frank de Noot, je houdt de internationale media scherp in de gaten. Ja, maar Felix, vertel jij maar eerst eens... of jij thuis de stofzuiger wel eens de hand neemt of de poetsdoek? Nou, dat doe ik wel eens, ja. Maar... Ja, of heb je ook een, een hulp in de huishouding? Heb ik ook, een ochtend in de week. Een ochtend in de week. Waarom vraag je dat? Ja, dan moet ik je even waarschuwen. Pas op met wat je rond laat slingeren, bijvoorbeeld onder je bed. Want voordat je, voor je het weet, lees je dat terug in een boek. Oh? Wat wil je zeggen eigenlijk? Nou, in Duitsland ligt nu een uh, boek in de winkel met de titel Unter deutschen Betten. En het polnische poetsvrouw pakt aus. Het verhaal van een Poolse poetsvrouw die al een jaar of twaalf in Duitsland werkt. En wat er allemaal onder de bedden van onze Duitse oostenburen ligt. Dat was tot voor kort tot dit boek een goed bewaard geheim. Is het een non fictieboek Ja, het is uh, non-fictie. Het boek is uitgebracht uh, onder het pseudoniem van Justina Polanska. En zij schrijft over nou, die bizarre zaken die ze bij de mensen thuis aantreft, bij de Duitsers. En die ze, ja, juist bij de Duitsers, totaal niet had verwacht. Want die staan ook in Polen bekend als heel schoon en netjes. Nou, brand maar los. Wat ligt er allemaal onder die Duitse berden dan? Nou, uh, de toen die heeft... Uh... De grootste ranzigheden uit het boek is samengevat in een top 10. Ik zou het niet helemaal uit de doeken doen... want er staan ook zaken die je misschien niet zullen verrassen... zoals een gebruikt condoom en een beschimmelde pizza. Daarom ga ik meteen door naar de top 3... met op nummer 3 een paar vers getrokken verstandskiezen. Op nummer 2... een Verstandskiezen... Ja, ik weet ook niet wat die doet onder hun bed, maar goed, die trof ze eraan. Op nummer twee een levende slang en bovenaan deze lijst... het stoffelijk overschot van de hamster des huizes die al weken werd vermist. Dan moet je het ruiken. Ja, dat zou je wel denken. Een presentator van de Beierse Radio vat de ranzigheid... in een interview met Justina heel netjes samen. Kunnen we daar samenvassen, außen hui, in een phui, in Deutschen Duitse haushalten? Zijn die deutschen onordelijk? Dat is onhandig. Also, ik kan ook niet alle Duitsers in een top steken. Maar wat ik bezit erlebt heb, kan man veel zien en kan man veel erleben. Dat is ook het privilege van poetsvrouwen. Also, die poetsvrouwen zien alles. Ja, Justina wil, wil de Duitsers niet overeen kam scheren. Dat zegt ze allemaal keurig. Maar ze zijn inderdaad rommelig. Dat is het privilege van de poetsvrouwen, zegt Justina. Ze ziet alles. Ook de zaken die niemand anders ziet. Ja, of ruikt blijkbaar. Zoals die dode hamster. Klinkt allemaal heel vies, maar een poetsvrouw moet wel ergens tegen kunnen, denk ik dan. Wordt Justina verder wel netjes bejegend? Nou, over, vol, volgens mij over, over, het, over het algemeen wel. Maar ze zijn in haar werk natuurlijk ook vervelende dingen tegengekomen. Zoals dat ze op een hete dag kreeg, ze ineens een, een glaasje drinken aangeboden. Of dat een vrouw die, die kocht wekelijks op internet allerlei dure spullen in New York. Allemaal mooie jurkjes. En als het dan betaaldag was, dan vond Justina een briefje met allerlei smoezen en slechts de helft van haar loon. En ze maakte ook schoon bij een hoge politieman... die overdag achter de zwartwerkers op de bouw aanging... Terwijl hij Justina alleen zwart wilde uitbetalen. En Justina Polanski is dus een pseudoniem. Is ze bang dat ze anders niet meer aan de slag kan uh, als schoonmaakster? Nou ja, ze wil niet echt bekend staan, denk ik, als schoonmaakster die, die uit de school klapt over haar opdrachtgevers. En trouwens, over klandizie heeft, heeft ze niets te klagen. Ze werkt 40 tot 50 uur in de week. En als ze een advertentie plaatst waarin ze haar dienst aanbiedt, nou, dan krijgt ze altijd heel veel reacties. Al zit ze niet te wachten op iedere klant, vertelde ze aan de Bijense Radio. Zoals ik in schon geschreven heb, staat al voor die mensen zich hard melden über meine Anzeige fragen, sollen Sie eine Putzstelle tragen, äh, tragen Sie rote Unterwäsche. Ach nein. Hallo. is zo onvoorstelbaar. Ja, op een gegeven moment werd ze dus gebeld... door een man die haar graag wilde inhuren. Maar hij was meer benieuwd naar de kleur van haar ondergoed... dan naar haar kwaliteit als schoonmaakster. Zijn er veel van die Poolse vrouwen, vrouwen... die als poetsvrouw werken in Duitsland? Ja, ik, ja, ik las ergens het cijfer van, van 500.000. Maar het is natuurlijk een beetje schimmig... omdat veel van die vrouwen zwart werken. En er is heel veel vraag naar, uh, naar werksters in Duitsland. 11% van de huishoudens heeft er een, Bij de hogere inkomens is dat 40%. En die vrouwen hebben geen enkele last van de vooroordelen... over Polen, die ook in Duitsland zullen heersen, denk ik, hè, dat ze nogal veel drinken, bijvoorbeeld. Nou ja, ze, ze vertelt wel over een, een, een potentiële klant die dan wel eens opbelt en die vraagt, ja, waar kom je eigenlijk vandaan? En dan is het antwoord je Polen. En dan, dan is het nee bedankt, want een vooroordeel is nog wel dat Polen klauwen. Polen stelen, denken veel Duitsers, volgens Justina. En sommige van haar klanten, haar opdrachtgevers, die, die ziet ze dan wel eens, dan, die plakken dan een, een plakbandje over de kast, hè, om te zien of ze daar niet in snuffelt, met de kasten waar ze hun kostbaarheden in bewaren. En Justina schrijft ook over een vrouw die haar tijdens het werk steeds in de gaten hield. Die was dan dan, die was dan telkens iets kwijt in een kamer waar Justine had schoongemaakt. Zoals een gouden ring bijvoorbeeld. Ja, aan had heb ik me zo'n gedanken gemaakt. Ik dacht, vielleicht heb ik abgesaugt. Ik dacht, uh, vielleicht heb ik wat anders gedaan. Maar ja. toch niet maal. En irgendwann heb ik gezegd: nee, dat kan niet waar zijn. Ik zeg: heb ik dat niet gezien? Ja, je schrok ze daar nogal van. Misschien had Justina die ring wel opgezogen. Maar dat kon toch niet elke keer gebeurd zijn met al die spullen. En hoe is Justina's boek ontvangen in Duitsland? Het ligt nog maar net in de winkels. Maar het is omhoog geschoten in de, in de, in de, de lijsten van verkochte boeken. Het staat nu in de, in de top 100 bestsellerlijst. Voor wat het waard is. Uh, recensies van het boek heb ik nog niet voorbij zien komen. maar De Zuiddeutsche Zeitung typeert het boek als een humoristisch verslag uh, over de Duitse onrein cultuur... die lijkt te passen in de openbaringen uit het dagelijks leven... van marginale figuren. Onrein cultuur. Onrein cultuur. Ja. Om de Deutsche Betten dus nu in de Duitse boekhandel... en ook als e-book te downloaden. Dankjewel, Willem Frank. Dit is de Gids.fm. Vara Radio 1. Twee maart, dan zijn de verkiezingen voor de provincie. En eind mei kiezen de leden van de Provinciale Staten dan de Eerste Kamer... En deze verkiezingen beslissen dus over het lot van dit kabinet. Want als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer... dan kan het kabinet elk moment vallen. Vanuit Gelderland volgen we de komende tijd die verkiezingen. En we starten in Elburg en uw quizmaster is Bert Molenaar. Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partij. Goedemorgen. Hallo. Ik ben van de VARA. Wij hebben twee prij drie prijzen bij ons. Ja. Een Gelderse rookworst, een Gelderse koek en 50 euro. Ik ga even met u de VARA-quiz Stad en Land spelen. Noemt u eens enige gedeputeerde van de provincie Gelderland? Ik weet het niet. Kent u, daar zijn er 55 van, kent u een statenlid in de provincie Gelderland? Nee, ik weet helemaal niks van de provincie ja? Gelderland. <laughs> ik weet zelfs niet eens wie de... Uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, de... Ik ga u niet helpen. De baas van de provincie. Ja? <laughs> zeg ik maar even. Ik weet niet eens wie het is in Gelderland. De commissaris van de Koningin bedoel ik. Ik weet niet eens wie het is in Gelderland. Erg, hè? Goedemorgen. Bent u van hier van de kerk? Ja. Wij gaan uh, een rondje maken door uh, Gelderland. Ja. Wij vragen ons een aantal dingen af. Als een provincie zo groot is... en Gelderland is de grootste provincie ja. van Nederland... Wat heb je nog met elkaar te maken? Wat heeft u hier in Elburg nog te maken met iemand in Geldermalsen? Anderhalf uur rijden? Kent u daar iemand? Uh, Volgens mij spreken jullie andere talen. Uh, Hebben jullie een ander geloof? Ja, ja, het, nou, het geloof zal anders kunnen zijn. Je uh, gaat daar natuurlijk meer richting katholicisme. En, uh, ander, ander, ander dialect, andere talen. Andere dialect, andere talen. En, uh, ja. Heeft u er enige verb verbinding mee? Ik heb geen connecties mee. Wat heb je voor een gevoel hier met het provinciebestuur? Ja, u bent natuurlijk een belangrijk man. U bent secretaris hier in de kerk. Zou u vijf gedeputeerden, zou u er vijf op kunnen noemen? Ik kan er geen vijf op noemen. U zou geen ja. gedeputeerden op kunnen nee, noemen? Misschien is het vreemd, uh, maar misschien ben ik in deze een uitzondering. Ik weet het niet. Ik sta op wacht en denk aan jou. PVV-lijsttrekker voor de Statenverkiezingen in Gelderland wordt Marjolein Faber, hoor ik net. Marjolein Faber. Mevrouw Faber, u spreekt met Bert Molenaar van de Vara. Goedemorgen. Goedendag. Bent u Marjolein Faber? Ja, dat klopt. Bent u de 50-jarige Marjolein Faber? <laughs> ja, wat wilt u? Wat komt u dan met op de point? Bent u de Marjolein Faber die de lijst voor de PVV gaat trekken... in de provincie Gelderland? Dat uh, ga ik niet bevestigen, want we hebben namelijk op 21 januari... hebben we ons mediamoment. En dan worden pas de kandidaten bekendgemaakt. Een mediamoment? Ja, u, u spreekt ja. natuurlijk in taal die u waarschijnlijk kent... maar u overvalt mij. Wat, wat bedoelt u daarmee? Dat we dan voor worden gesteld aan de pers... En alle communicatie gaat tot de tijd via Jim van Bemmel, ons kamerlid. Ja, maar ik heb al met de PVV in Den Haag gebeld. Ja, daar weet ik dus niets van. En zoals gewoonlijk leidt dat nergens toe, want of men is er niets. Ja, wacht even, wacht even. Ik begrijp, u moet uw werk doen. Daar heb ik alle begrip voor. Maar tot 21 januari is Jim van Bemmel ons communicatiepunt. En wat is zijn nummer? Dat moet u uh, via Den Haag uitzoeken, via ja, de zeg, Tweede Kamer. Den Haag kan men en, niet doorverbinden en, en, meneer... met hem. Ja, daar kan ik niks van doen. Tot slot, waar wordt het de 21ste gehouden? Want daar kom ik ook. Uh, nou, u bent uh, natuurlijk van harte welkom. Mooi. Uh, dat, uh, dat is nog niet zeker. Oh. Omdat uh, we willen namelijk uh, de heer Wilders uh, meenemen. En u weet, dat is altijd een uh, beveiligingsissue. Ik weet het zelf ook niet hoe of okay. wat het allemaal gaat lopen. U zei de heer, u bedoelt natuurlijk meneer Wilders, hè? Nou, dat is op hetzelfde als de heer Wilders, niet? Oh, in de Tweede Kamer moeten ze altijd meneer Wilders zeggen. Nou ja, nou ja wat, wat, wat zit er okay. in het woord? Nog één even, even, vraag dan. Klopt het dat u vorig jaar op de PVV-site heeft geschreven... ik vind het erg dat een mooi land als Nederland bergafwaarts gaat door wanbestuur... terwijl er een grote groep Nederlanders is die het anders wil? Ik wil dat mijn kinderen ook in een vrij Nederland kunnen leven. Ik wil me volledig inzetten voor de PVV. Is dat een quote van u? Ja. Ik begrijp daaruit dat u vindt dat u nu in een... Onvrij Nederland leeft. Wacht, wacht, ik, ik ga nu niet verder met u communiceren. Dat, ik ga verder niet met u communiceren. Oh, Oké, okay. ik wens u een. Ik wens u een, uh, Ja, ik wacht, We zijn allebei tegelijk. Ik wens u een goede dag verder. Ik wens u een romantische dag. Uh, dank u wel. Dag mevrouw Faber. Ja, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben van de Vara. Ja. En u bent terechtgekomen in ons spel en... Stad en Land. Kent u één gedeputeerde, mogen er ook vijf zijn, in de provincie Gelderland? Ik zou het echt niet weten. Weet u wat een gedeputeerde is? Nee, dat weet ik ook niet. Kent u één lid van de Provinciale Staten in Gelderland? Oh meneer, ik denk echt dat u de verkeerde heeft. Waarom? Ik weet het niet. Hoe komt het dat u dat niet weet? Ik woon hier wel, alleen ik, ik heb bij werk in Utrecht. Ik ben daar veel overdag, ik ja. volg het nieuws elke dag. Nee, ik, ik, ik, ik weet helemaal niks van Elmerg. U werkt in Utrecht? Ik werk in Utrecht en ik woon hier, maar ik, ik weet niks. Ik heb geen mensenvrienden. Oké. Okay. Ik wil u toch een prijs geven, want u maakt op mij een buitengewoon sympathieke indruk. Noemt u eens één een gedeputeerde in Utrecht. Want daar werkt u. Oh. Een statenlid mag ook. Oh. De commissaris van de koningin mag ook. Nou, nou, nou, nou wordt u rood, hè? Ja, nou word ik rood. <laughs> het is wel gemeen. Ik zou het niet weten, meneer. We, we kunnen er licht over doen onder het motto, wat kan het schelen? U wordt wel voor een deel bestuurd in de provincie. Ja. De provincie maakt wel voor een deel uit wie er in de Eerste Kamer komt binnenkort. De Eerste Kamer maakt weer uit of de regering overeind blijft, ja of nee. En u weet van niks. Wat moeten we daarvan vinden? Ja, jeetje. Moeten we moeten daarvan vinden? Er is nog een troostprijs van 50 euro. Maar dan moet u weten wie de commissaris van de koningin is hier. meneer. <lacht> nee? Ook die gaat aan mijn neus voorbij, denk ik. Ik weet het echt niet. Nee? Nee. Commissaris van de koningin? Van Nederland, hè? Ja. Dat is Mark Rutte. Bijna goed. Oké. Okay. Bijna goed. De commissaris van de Koningin in Gelderland is Clemens Cornille. Maar ja, wie weet dat. Volgende week zitten we opnieuw in Gelderland. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Is het binnenkort mogelijk je telefoon draadloos op te laden... dus dat je er geen snoertje meer in hoeft te pielen. Uh, kan je... Als DJ, fragmenten van YouTube naadloos aan elkaar breien... en er is goed nieuws voor Sudoku-spelers. En dat wordt allemaal verteld door Simone Wifi-Wijmans. <laughs> Wifi-Wijmans. Die zitten hier, zes van de gadgets en van het internet. Is het inderdaad mogelijk, draadloos uh, opladen ja, van accu's? Het, ja, het kan nu al. Afgelopen week werd uh, die grote consumentenelektronica-beurs georganiseerd... in Las Vegas, daar hebben we het al eerder over gehad. En een aantal fabrikanten presenteerden daar mobieltjes... die dus inderdaad uh, draadloos kunnen opladen. Het is eigenlijk heel simpel. Je legt je mobiele telefoon op een speciale speciale stroommat en die mat die is dan wel aangesloten op het stopcontact en zo laadt de telefoon dan op. Het werkt via inductie en daarbij wordt stroom over een hele korte afstand overgebracht van A naar B. En op die beurs toonde LG maar ook HTC bekende fabrikanten van mobiele telefoons uh, telefoons met batterijen die draadloos opgeladen kunnen worden en naar verwachting zullen anderen ook volgen de komende jaren. Je moet jaren. Dus wel zo'n een matje hebben. Dus je dan moet dan wel zo'n matje hebben. Ja, ja, dus het is een, je blijft, een relatief je met draadloos werken. Ja, natuurlijk. ja dat ja. is waar. Maar goed, uh, dat, dat, en heeft iedere fabrikant wel zijn eigen matje? Iedere fabrikant heeft op zich zijn eigen matje... maar uh, ze hebben wel het probleem voorkomen dat wat je nu hebt... dat je met een iPhone-lader niet een Nokia kunt opladen. Er is namelijk een, een standaard voor draadloos opladen in het leven geroepen. Initiatief onder andere van Philips. Vrijwel alle grote merken doen eraan mee. En er is zelfs een speciaal consortium voor draadloze energie. En dat moet die ellende met al die verschillende laders voorkomen. Overigens heeft er één wereldberoemd bedrijf ervoor gekozen om niet mee te doen aan dat consortium. En uh, hoogstwaarschijnlijk kun je wel raden welk bedrijf dat is, Felix. Sony, Apple... Apple, ja, die gaan Apple. altijd hun eigen gang. En die hebben geen zin om aan zo'n consortium mee te doen. En die zeggen, wij doen dat zelf. Er zijn trouwens ook plannen om gro nog grotere apparaten uh, op te laden. Oh. Zoals de auto's, elektrische auto's. Dat werd ook getoond op de beurs. Die auto staat dan ook op een hele grote stroommat en wordt dan opgeladen. In België doen ze momenteel een proef in het openbaar vervoer... met elektrische bussen die draadloos opgeladen kunnen worden. Dus wellicht ook uh, in de toekomst blenders, laptops en een allerlei andere apparatuur. Dan moet je wel overal stroomhoutjes hebben liggen natuurlijk. Dat is waar, ja. En ik vraag me ook af hoe het zit met al die uh, ja, elektromagnetische straling... die wellicht nog op je gezondheid invloed zou kunnen hebben. Maar daar moet dan nog meer onderzoek naar gedaan worden. Dan DJ'en via YouTube. Ja, er is een, een nieuwe website, youtube -disco .de, voor iedereen uh, die denkt dat er een DJ in hem of haar huis... want YouTube is natuurlijk niet alleen een plek om uh, oude tv-fragmenten te bekijken... wanneer je in een nostalgische bui bent. Maar je kunt er ook natuurlijk ook uh, vele miljoenen videoclips afspelen... En vele mensen maken dan een speellijst van hun favoriete nummers en dan heb je je eigen jukebox. Nu is er uh, YouTube Disco en daarmee kun je die muziekclips ook op YouTube, via YouTube, echt mixen. En is deze website een idee van YouTube zelf of niet? Nee, het is geen idee van uh, YouTube zelf. Het is van twee creatievelingen uit Berlijn. Die hebben dit bedacht. En Berlijn is echt de feeststad uh, bij uitstek. De hele levendige house en scene En die twee kwamen op feestjes en die zagen dat de mensen hun laptop gebruikten... om, via, om uh, YouTube plaatjes te draaien. Maar er was geen mogelijkheid om uh, te mixen zoals een DJ. En met deze website kan het wel. Het gaat heel makkelijk. Um, uh, je hebt een YouTube schermpje. Daar tik je de namen van artiesten in. Dan is er een met de liedjes die je voor je mix hebt uitgekozen, maar het belangrijkste is natuurlijk het mixgedeelte, bestaat uit twee afspeelvenstertjes en dan kun je heen en weer schuiven met je mixertje. En dan ga je op een, ik heb het uitgeprobeerd. Ik ben natuurlijk geen DJ Jesto, Felix, en ik kan ook niet de snelheid aanpassen zoals echte DJ's dat doen, dat beat matchen zoals het heet. Maar ik heb speciaal voor jou een korte mix gemaakt van de twee grote hits van dit moment, en speciaal voor jou Felix, de Gids Megamix 2011. Daar komt hij. Barbra Streisand. Naar de je, houdt geen, je houdt geen rekening met inderdaad, het tempo, maar, goed, dat We maar, hap, dat kan maar ook niet. niet met de toonsoort. Nou ja, dat, is, dat moet nog ontwikkeld worden. Wellicht ook een paar maanden komen ze met uh, YouTube Disco.2.0. En dan kan dat wel. Maar hoe werkt ik het? Dan zie het. je ook die beelden overvloeien? Nee, die beelden zie je niet overvloeien. Je hebt dat mixertje en dan ga je van A naar B. Dus dat is wellicht ook uh, toekomstmuziek. Want dat lijkt me heel erg leuk. Dan word je een soort video-dj. En je hebt uh, goed nieuws beloofd voor Sudoku-spelers. Ja, ik speel zelf nooit Sudoku's, maar in de trein naar Hilversum zie ik altijd mensen driftig in de weer met die puzzels. En niet altijd komen ze eruit. En dat kan heel frustrerend zijn. En voor dit enorme probleem is er nu <lacht> Google Goggles. Uh, deze app What? bestaat. Google Goggles. Yeah. Uh, dat is een app van Google uiteraard. Het bestaat al een tijdje. En hij herkent beeld en tekst. Dus stel je staat in een winkel om een nieuwe telefoon te kopen. Dan maak je een foto van de barcode. En vervolgens zoekt die app op het internet naar bijvoorbeeld recensies... of prijzen van diezelfde telefoon. Ja, op het moment je een foto maakt van die streepjescode... dan ja. kan je meteen op internet en kan je kijken en dan waar het goedkoopst die is. Bijvoorbeeld. Dus dat kan al inderdaad, uh, maar de nieuwe versie van deze app, uh, Google Goggles die kan dus ook sudoku-puzzels oplossen. Je maakt dan met je mobieltje een foto van zo'n puzzel, dan scant hij de puzzel, je klikt op oplossen en uh, de puzzel wordt uh, helemaal ingevuld. Dat heb je natuurlijk ook uitgeprobeerd. En dat hè? heb ik uh, samen met Willem Frank uh, de Nood, de wereldontvanger, uh, gisteren uitgeprobeerd op zijn gloednieuwe uh, telefoon, Android-telefoon. En op ons uh, YouTube-kanaal De Gids FM staat een heel kort filmpje van deze poging. Uh, het ging niet in één keer goed. Je moet vrij precies een foto maken van de puzzel. En uh, met de de sudokus van dag op de pers ging het mis. Maar met de sudokus van de spits hadden we meer geluk. En binnen een seconde of dertig was de puzzel opgelost. Wat heb je daar Geen Geen zou bijna nee, zeggen. <laughs> puzzelen. Nou ja, het is meer als je er niet uitkomt. Wat is nou net dat ene cijfertje? En dan, dan geeft u het antwoord. En welke uh, telefoons kunnen deze app aan? Het is voor de iPhone-telefoon en uh, voor telefoons die draaien op Android. Ik zie je volgende week weer. Ja. Simone Wijmans. Wat verboeiend springt de buis vanavond. Twee films op canvas, de Belg dus, lijken maar aardig. Af de andere zijde van de regisseur Fatih Akim. Dit is het tweede deel van een de geplande trilogie. Die begon met Keken in die Wand. Af de andere zijde gaat over de zoektocht van een man... naar de dochter van zijn overleden stiefmoeder. Bent u er nog bij? en die dochter blijkt een activiste op de vlucht. Om tien over half negen op Canvas dus. En aansluitend, om tien over half elf... wordt de film Walls with Bashir vertoond. Dat is een documentaire over de ervaringen van een Israëlische soldaat... ten tijde van de oorlog in Libanon dan is het bedtijd, dan is het tien of twaalf. Jurgen van den Berg, wat gaan we zo meteen doen tijdens lunch? Ja, het gaat ook over Apple bij ons. Het uh, heeft een sympathieke uitstraling natuurlijk, dat bedrijf, maar is ook heel machtig. Bijvoorbeeld bij het goedkeuren van al die apps voor iPhone en iPad. En daar kreeg het vrouwenblad Viva ook mee te maken. Die hebben een uh, mooie app gelanceerd, maar daar mocht dan de rubriek Anybody uh, mocht daar dan weer niet in. Want daar zit dan af en toe natuurlijk bloot in. Naakt. Naakt dames. Dat Naakt. hebben ze hier bij de Omroep trouwens ook gehad. Hè. Er, waren, uh, er is een app gemaakt, speciaal natuurlijk, uitzending gemist. Je kent hem wel gemist, dit die app dan. En, uh, omdat er wel eens programma's worden uitgezonden... waar dat bloots in zit, uh, ja. mochten ze in het begin niet. En toen hebben ze met Apple afgesproken... ah, nou, dan gaan we het keihard publiceren, wat voor, wat voor rotbedrijf jullie zijn. <lacht> en uh, toen dat regement, dat heeft gewerkt, want nu komt er een waarschuwing alleen voor 18 jaar en ouder. Ja, ja, ja. Nou, het is wel gek, want bijvoorbeeld het Horst Wessellied kan je gewoon als, als ringtone downloaden daar bij, uh, bij Apple. Dus dat mag dan weer wel. Dus mm. daar gaan we het straks over hebben, over de macht van, uh, van Apple. In het mediaforum journalist-publicist Aniel Ramdas en uh, André Zwartbol, die is van het Nederlands Dagblad, gaat onder meer over het vraaguurtje in de Tweede Kamer, want dat moet een beetje ge upspiced worden. Ge-wat? ja. <lacht> Er moet in ieder geval uh, meer actie daar in de tent, daar komt het op neer. En uh, we hebben straks om half twee Gert Leers in Stand.nl... de minister voor Immigratie en Asiel. En de stelling asielzoekers moeten na twee afwijzingen... terug naar het land van herkomst. Dat is een voorstel van hem. Dat lijkt me weer een interessant programma, Jurgen. Ik ga luisteren. Dit was de gids.fm, waarin onderzoekster Trace Pels waarschuwde... voor de effecten van het isolement van Turks-Nederlandse jongeren... en ook Chinees-Nederlandse jongeren. Um, op een gegeven moment, naarmate...